7 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De Russische diplomaat die afgelopen weekend werd aangehouden in Den Haag... is tevreden met de excuses van Nederland. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. De diplomaat vindt dat Nederland het juiste heeft gedaan... in het licht van de verplichtingen onder het internationale recht. Minister Timmermans bood vandaag excuses aan voor de arrestatie. De Russische president Poetin had dat geëist. Timmermans erkende dat de Rus diplomatiek onschendbaar is... en daarom niet aangehouden had morgen worden. Het hoofdbestuur van de VVD heeft Jos van Rij uit de VVD Roermond gezet. Ook voormalig lijsttrekker Peters is gewailleerd. Reden is dat ze zijn overgestapt naar de nieuwe liberale volkspartij Roermond. Het hoofdbestuur wil niet dat leden die actief zijn voor een lokale partij... in de gemeenteraad ook nog invloed kunnen uitoefenen op de lokale VVD. De landelijke VVD-top wil de oud-kamerlid van Rij niet op de lijst... omdat er een justitieel onderzoek naar hem loopt vanwege corruptie. Daarop sloten Van Rij en nog andere Roermondse VVD'ers zich aan bij de Liberale Volkspartij. De Amsterdamse politie heeft in de woning van een Britse man een half miljoen euro cash gevonden. Het grootste deel van de bankbiljetten zat verstopt in een televisiemeubel. Speurhonden vonden in de woning in Amsterdam-West ook nog vier kilo drugs, vermoedelijk cocaïne. De 50-jarige Brit is aangehouden. In eigen land wordt hij verdacht van grootschalige drugshandel. Duikers hebben voor de kust van Noord-Holland vanmiddag twee lichamen geborgen uit het schip Maria. Dat zonk in de nacht van zondag op maandag na een aanvaring met een Tesselse viskotter. Twee andere opvarenden werden meteen na de aanvaring gered door het visserschip. De andere drie bemanningsleden gingen met hun schip ten onder. Na de laatste vermiste wordt later verder gezocht. Het weer, vanavond kans op een bui. In de nacht klaart het op. Morgen in het westen en zuidwesten flink wat regen. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. anu ah, verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. We zien nog twee restanten. Op de A27 van Utrecht naar Breda... langzaam rijden tussen knoopend Everdingen en Noorderloos over 4 kilometer. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 2 kilometer.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 Dames en heren, goedenavond. Zij is een van de beste violistes van de wereld... die de klassieke muziek heeft teruggegeven aan het volk... en daarmee de eretitel The Queen of Downloads heeft gekregen. En dat zal met haar nieuwe cd niet anders zijn... want daarop speelt ze de concerten van de grootste componist aller tijden... Johann sebastiaan Bach. Hier is Janine Jansen. Uw presentator is Petra Postel. Janine Jansen en ik hebben net besloten dat we de Queen of Downloads gaan begraven. <laughs> ja. We willen dat niet meer. Nee, toch? dat hoeft op mij niet zo. Nee, nee, daar <laughs> stoppen we nu gewoon mee. Goed. Leuk dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Uh, Kunststof is dit, van woensdag 9 oktober... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. En u mag reageren op deze uitzending. Sterker nog, dat vinden we hartstikke leuk. Doe dat via het gastenboek van onze website... radiokunststof.nl. U mag ook twitteren. Hashtag radiokunststof. Janine, gast. Uh, Jansen is mijn gast. Dat we natuurlijk wel heel, heel kort door de bocht. Violisten, twee weken geleden ben ik mijn uitzending begonnen met de mededeling... Bach is de Beste. Ik werd toen meteen gekapiteld door zeer veel luisteraars... en die zeiden dat ik dat niet zo kon stellen. Dus ik zwak het nu wat af. Bach is best wel oké. Okay. Is dat te zuinig? Ja, dat klinkt ook wel heel zuinig, ja. Eh... Um... Ja, voor sommige mensen is Bach de beste. Uh, als je het aan mijn vader zou vragen, die zou meteen zeggen ja, absoluut. <laughs> um, ik denk dat Bach natuurlijk wel uh, een ontzettend belangrijk uh, componist uh, is geweest. En natuurlijk uh, ja, voor, voor vele componisten na hem. Uh, en voor vele muzici, uh, muzici, maar ook voor veel... Uh, publiek. Ik bedoel het is, uh, ja, het is fantastische muziek. Maar om inderdaad te zeggen het beste vind ik inderdaad ook altijd heel eng. Want ik hou ook zoveel van ja, je andere Je houdt ook muzieken. van Mozart bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dat vind ik dat ja. heel heel eng om dat dan uh, ja. Ja, zo maar te wat, Probeer eens uit te leggen wat het voor je betekent. Je hebt nu een, een hele plaat vol gespeeld met Bach. Mm -hmm. Je hebt er natuurlijk heel veel op repertoire staan. Ja. Uh, wat, wat betekent Bach voor je? ja uh, nou, Bach is natuurlijk wel een... Uh, de muziek van Bach is altijd heel erg aanwezig geweest in mijn leven. In mijn opvoeding. En uh, mijn, mijn, mijn vader speelde uh, thuis heel veel werken van Bach op uh, natuurlijk ook veel, Ja, want je vader is clavicinist. Clavicinist en organist. Maar um, ja, dus ook veel orgelwerken altijd... Uh, ik ben als ja, klein meisje al naar veel orgelconcerten gegaan, altijd. Um, en, uh, ja, en ook collega's van hem, uh, muzici die bij ons thuis over de vloer kwamen. Waar, uh, ja, het was echt voornamelijk Bach, heb ik het idee. Ja. En is er dan ook zo'n periode geweest dat je Bach even hebt afgezworen? Dat je dacht: nee, nou, nooit. Even mijn buik ervan vol. Nee, nou ja, dat, kan ik, dat kan ik ook nu af en toe wel eens hebben: dat ik denk van, oh, ik wil nu wel weer eventjes iets anders. Gewoon ja. om weer... Uh, daarna ook weer met een beetje... Ja, een frisse... frisse moed zou ik bijna zeggen. Ja, ja. Weer bij Bach terug te komen. Het is voor mij nog steeds ook wel een van de... ja... moeilijkste... Uh, ja, Het is een uitdaging om, om muziek van Bach te spelen. En het Valt dat uit, uit te leggen wat de moeilijkheidsgraad is van Bach? Uh, nou ja, dan denk ik, dan denk ik vooral ook aan de, aan de solo sonates en partitas voor viool. Uh, waarvan ik er eentje, de tweede partita, uh, heb opgenomen een aantal jaren geleden. En dat is technisch gezien natuurlijk ook een enorme uitdaging. Ik bedoel, hij schrijft uh, voor zoveel Stemmen. Ik bedoel, echt meer stemmig. En dat moet je dus op een instrument, op één instrument allemaal uh, vertolken. En dat is gewoon echt heel erg moeilijk. Ik zou zeggen, bijna wel het moeilijkst. Vergelijkbaar met een circus act. Ik bedoel, qua grepen of... Ja, qua... maar dan kwa, niet qua emotie. Het is nooit, uh, het is nooit om, om het virtuose. Of om het, ja, mm -hmm. uh, niet om het circus. Uh, het is, ja... Uh, yeah. Um, en dat, dat is absoluut heel erg moeilijk. En daar heb ik dus in het verleden met die opname van die partita ook wel uh, mee geworsteld. Um, Want even voor de duidelijkheid: ja. jij bedoelt dan te zeggen dat je het goede gevoel erin kunt leggen, om het maar even heel plat te formuleren? Uh, nou, ik had het nu echt over, over een technische uitdaging. Ja. Dat is echt gewoon techniek. Maar ik denk um, uh, daarnaast is het inderdaad een hele. Fijne, uh, duidelijke grens wanneer je bij Bach over een bepaalde emotie heen gaat. Dat het, te, het, is, het is zo, uh, het ligt zo, uh, het komt zo precies. Het is zo puur en zo oprecht. En zo, um, ik bedoel, als ik een werk van een, een romantische componist speel, dan kan je daar helemaal, ja. Dan geef je je daar helemaal op ja. ja. En als je dat bij Bach zou doen. Dan is dat naar mijn smaak. Ja. Over de top. Ja absoluut. Dus het, het is, is makkelijk beheersing. om over de top te. Ja je ja. moet beheersen. Je, moet, je, het, je beheersen. moet beheersen maar je moet ook die emotie raken. Dus het is. ja Het, is, het komt heel nauw. Ja. Ik, ik heb. Jou veel zien spelen. Zowel uh, ook in, in zalen. Maar ook uh, op beeld. Er is ook een film over je gemaakt. Door Paul Cohen. Een documentaire enkele jaren geleden. Dan zien we jou heel erg close. En dan zien we. Dat de welschmerts van, van een compositie. Of uh, de pijn. Of de weemoed. Of de melancholie. Of alles wat er eigenlijk muzikaal in bezongen wordt. Mm. Dat dat rechtstreeks uit jouw gezicht spreekt. Mm. Hoe... Hoe, hoe ga jij om met, met een werk? Maak je je dat eigen? Is het jouw verhaal bijna geworden? Of? Uh, ja, het is natuurlijk absoluut ook mijn verhaal. Maar je probeert natuurlijk wel uh, de componist altijd uh, uh, te eren. Te eren, ja. En, uh, uh, maar het moet, ik bedoel, het moet wel. Ik, ik moet het weer, ik, ik, moet het verhaal weer bij de mensen brengen mm -hmm. en de emotie bij de mensen brengen. Dus dat is, uh, uh, het is wel mijn emotie en mijn interpretatie, interpretatie op dat moment. Maar bij, als we dan praten over het werk van een componist als Bach, daar zit, uh, dat, dat, dat, dat gaat wel over hele diepe gevoelens. Dat gaat over. Ja over de grote, de grote thema's van het leven. Die voel je ja. erin door. Ja. Beleef jij die als het ware dan ook mee? Als je, als je aan het worstelen bent, aan het repeteren bent... als je aan het mm -hmm. spelen bent? Ja, je, natuurlijk. Je beleeft, je beleeft een emotie altijd. Maar op een, natuurlijk ook wel met een bepaalde afstand. Je kunt je, maar dat komt ook gewoon doordat je gefocust bent... Uh, en uh, ja, je kunt, je kunt je niet verliezen, denk ik. Als je loslaat, dan val je. Ja, ik denk dat ik dat nooit helemaal doe. Dat, gewoon doordat je zo geconcentreerd bent en je bent... Ja, je laat dat nooit helemaal los. Maar de emoties kunnen natuurlijk wel heel erg, heel erg sterk zijn. Ja. Uh, ik denk bij Bach dat het misschien toch ja, introverter... Is. Het is uh, um, misschien daardoor ook wel boeiender op een bepaalde manier. Omdat dat spannender is, omdat het zich niet naar buiten... Nou ja, misschien is dat inderdaad dat altijd dat zo extravert is. Uh, ja. Ja. Weet je wat ook een hele goede open deur is, die ik nu eens even lekker oh, in ga oh. trappen? Mm -hmm. uh, dat we naar muziek moeten gaan luisteren. Dan ja. horen we wat jij doet. Ja. Uh, dat is echt de beste oplossing. Ja, dat altijd. Dat vind ik ook. Ga luisteren naar een stuk uit het vioolconcert nummer 2. In e Major. Vioolconcert nummer 2. U hoorde Janine Jansen, violiste van Wereldfaam. Ze speelt over de hele wereld. Ze maakt cd's die ook geliefd zijn bij het grote publiek. En van haar hand verschijnt nu Janine Jansen... Bach Concerto's met daarop een aantal bekende vioolconcerten van Bach. Maar ook een concert voor viool en hobo... en voor klaversimbel en viool. Het is eigenlijk een familieproject zou je ook kunnen zeggen. Want je vader en je broer spelen mee... respectievelijk klaar voor en cello. Uh, hoe natuurlijk is dat eigenlijk voor jou... dat je nu op een plaat met je familie speelt? Uh, heel natuurlijk. Ik bedoel, het is uh, absoluut repertoire... wat we veel samen hebben gespeeld. Het is ook niet de eerste keer eigenlijk... dat we iets hebben opgenomen. Want de Vivaldi vierjarige tijden... Uh, jaren, nou ja, het is al jaren geleden. Ja, een paar jaar geleden ja, al. Ja, 2005 ja. of zes, ja. ja. Uh, was ook met, uh, met mijn vader en met Maarten... Uh, ja, en, en natuurlijk een, een heel veel andere uh, fantastische muzici en ook goede vrienden van mij, mensen ja. waar ik veel mee uh, samenwerk. Dus een vast, een, een vast ensemble, ensemble, een eigen ja. ensemble. Uh, ik, ik zag een foto van, van jullie gezin waarin jullie samenspelen, uh, kamermuziek. Uh, mm -hmm. Nou ja, ik wil bijna zeggen, ik, ik zag nog net geen kerstboom, maar het zag de er buitengewoon gezellig en warm uit. Schets eens een beeld van dat muzikale nest waar jij uitkomt. Uh, nou ja, dat was op zich wel een heel duidelijk beeld. <lacht> Dit is het ongeveer. <lacht> nou, nee. Dat het nee, nee, dat is natuurlijk niet, uh, niet alleen maar. Maar uh, ja, nee, we, we hebben natuurlijk uh, altijd ja, vrij veel uh, samen gemuziceerd. En natuurlijk uh, uh, was de muziek heel erg aanwezig. Wie waar? Waar was je moeder bijvoorbeeld? Uh, mijn moeder die, uh, die heeft eigenlijk jarenlang uh, altijd gezongen. Uh, doet ze nu eigenlijk sinds een paar jaar... Uh, heeft ze voor zichzelf geloten dat ze dat niet meer... Uh niet meer wil doen, maar uh, we hebben altijd uh, gewoon echt met het hele gezin, met mijn twee broers en mijn ouders, hebben we, hebben we wel familieconcerten gegeven. Ja, dus dan, je vader achter de piano? Of mijn orgel? vader achter het orgel of symbol, symbol, Mijn oudste broer David, uh, symbol, orgel, hetzelfde. Uh, Maarten, cello en mijn moeder dus uh, zang. zang. Dus we en deden jij viel? Ach, cantatus en uh, <laughs> ja, al van alles. Ja. ja. En hoe was dat? Uh, uh, uh. Dat was leuk. Het was... Uh, uh, ook wel, ook wel spannend. Want ik bedoel, als je dat als familie doet, er zijn toch altijd een hoop <laughs> verschillende energieën en ja. dingen die dan meespelen ook. Ja, uh, ja. onderhoudse wel... irritaties en, nou ja, dat en kan, leuke dat dingen. Kan natuurlijk. En ook ontzettend leuke dingen natuurlijk ook heel. Uh, en muzikale heel verschillen. Want ja. kijk, laten we wel zijn. Jij bent natuurlijk wel erg boven, boven het gezin uitgestegen. Ja, maar ja. dat is gewoon qua aandacht zo geloven. Oh, Je bedoelt niet qua kwaliteit? Nee... Nou ja, daar hebben we je broer over gesproken. Oh. Cellist. Maar die gaat dit meteen ontkrachten wat jij nu zegt. Want die zei tegen ons... Janine begon twee jaar na mij met spelen. En had in twee maanden bereikt wat ik in die twee jaar had gedaan. Vroeger was dat heel irritant. Maar ik moet nu zeggen dat ik het erg had gevonden... als we heel lang redelijk gelijk opgingen. Dat was gewoon een gedane zaak. En dan begint hij heel hard te lachen. Oké, okay, ja. Oftewel. Ik hoorde hem zeggen. Ja, dus je, st je, je stak... Goed, dat hoef je zelf niet te zeggen. Maar blijkbaar toch uh, met kop en schouders boven je broersuit... om dan maar eens wat te noemen, qua muzikale Nee, dat, dat, dat, zo, zie, zo zie ik dat uh, Helemaal absoluut. Helemaal niet? Nee? Nou, zo zie ik dat niet. Ik denk dat misschien... Uh, wat, wat Maarten bedoelt, misschien dat... dat dat het misschien soms iets sneller ging, of dat ik misschien eerder uh, bepaalde kansen kreeg om op het podium te staan en uh, uh, ja, dingen uit te voeren voor het publiek. En nou ja, weet je, die ervaring is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Ik, uh, ja, Zat je daar zelf achter? Was dat iets wat, wat in jou was wat je graag wilde? Ja, dat absoluut. podium, dat, dat spotlicht. Uh... Ja, nou, ik vond dat. Ik weet nog wel dat ik dat in het begin natuurlijk ook heel spannend vond. Um, en dat kan af en toe nog wel zo zijn natuurlijk dat ik, het, dat ik zenuwen heb. Dat is ja, logisch. Maar nee, ik vond het wel... Uh, ja, ik bedoel, ik wil muziek maken en ik wil die emoties delen. Ik wil dat voor een publiek doen. Ja, dan sta je op een podium. Ja. Ja, maar zat er ook al meteen in die wens om solist bijvoorbeeld te zijn? Want er ja, zijn ook dat... veel mensen die uiteindelijk best heel graag in een orkest ja, willen nee, dat, spelen. Ja, dat, nee, dat, dat speelde nooit op die manier. Dat nee. is iets waar ik zo... Ja, op een gegeven moment is dat zo, uh, heeft dat zich zo ontwikkeld. Maar het was, uh, nou ja, in, in mijn tijd dat ik bij uh, Koosje Wijzenbeek violes had. Nou, dat ja. was echt vanaf het begin, zeg maar, tot, tot, tot dat ik 16 was. We hadden uh, met, haar, uh, met haar leerlingen hadden we een ensemble, de Fancy Fiddlers, waar ik heel veel in speelde. En ook veel, uh, ja, in verschillende clubjes kamermuziek speelde. Dus dat was echt, ja, kamermuziek was wat ik wat ik in die tijd deed en wat, ja. uh, wat nog steeds heel erg belangrijk ja. natuurlijk voor mij is, maar dat is op een gegeven moment, ja, dan speel je eens een soloconcert ergens met orkest of met ja met een jeugdorkest, met, en dan ja en dan word je eruit gepikt en dan ja, maar ja goed en, uh, maar dat ik vind kamermuziek nog nog steeds zo net zo belangrijk, dus dat mm -hmm. is uh, ja. wat in ieder geval heel belangrijk voor je is en dat blijkt ook uit die documentaire die Paul Cohen van je heeft gemaakt is Um, is het samenspelen ja. iets wat je heel graag doet? Er zijn ook so solisten die vliegen in, die ja. doen hun partij en die vliegen ja. weer uit. Dat is bij jou niet zo. Nou, dat is niet, nee, dat is niet helemaal waar. Ik zou willen dat het niet zo was. Maar ja, oh, je zo, vliegt wel in en uit. Nou ja, zo, zo werkt het natuurlijk wel. Ik bedoel, je wordt als solist wordt je gevraagd bij een orkest. en uh, meestal is het zo dat je een dag voor het eerste concert... heb je een repetitie met het orkest. En misschien de dag ervoor, als het nou ja, echt luxe... dan heb je nog uh, of, of een repetitie met het orkest... of in ieder geval een meeting met, met de dirigent. En dan heb je een generaal op de dag van het concert... en dan is het concert. Het is niet... Uh, ik bedoel, dat, zo, zo is het. Zo is, zo is die Dat is de praktijk. Zo wordt het ja, ingedeeld. En, maar jij boot het vaak heel goed met het orkest... Uh, daar sta je onbekend. Nou ja, <laughs> ik, ik, dat, dat hoop ik. En, en, en daar, ga, daar ga ik ook voor. Ik, ik, mijn mijn uh, instelling is altijd... We zijn hier om nu samen weet ik veel, het Braams concert te spelen. Ja. En laten we daar... Uh, we moeten luisteren naar elkaar en communiceren. En dan, uh, dan, dan maken we er natuurlijk... Ja, je probeert zo, zo ver mogelijk te komen. En natuurlijk kan het ook heel erg goed gaan. En dat er juist ja, hele bijzondere dingen opeens uh, mm -hmm. ontstaan. Maar het moet die, die, die communicatie en die openheid moet er van iedereen dan ook wel zijn. Ja, want hoe is dat voor jou om, om dan zo in te vliegen? Om, om eigenlijk zo ad hoc een relatie op te bouwen? Nou ja, zo, zo is het. Dus daar ben, ik, daar ben ik aan gewend. Maar je kunt wel verlangen naar een gezin, als het ware. Of naar intimiteit. Ja, maar, maar... Daarom, daarom is kamermuziek voor mij ook zo belangrijk. En daarom zijn ja, inderdaad die momenten met... Uh, en, en zeker in de, laatste, in de laatste jaren... dat ik echt uh, ja, hele, hele goede contacten heb opgebouwd... Met, met een aantal muzici waar ik gewoon heel erg graag mee speel. Dat we steeds weer bij elkaar komen. Oké, okay, we zijn niet een vast uh, strijkkwartet of een vast... Nee. Wat, wat voor ons allemaal dan ook. Maar ja, het is wel... Het, het heeft regelmaat. En ja, natuurlijk uh, bouw je dan steeds... Ja, je, ja, nee, je komt verder. Ja, precies. Muzikaal kom je ook verder. Je ver. kunt verder uh, uitdiepen. Ja, ja. Is, ja, dat is op zich natuurlijk heel erg logisch. Ja. Ja. En is dat dan eigenlijk ook een... Als je dan droomt over een toekomst een pad waar je uiteindelijk naartoe groeit. Dat je een vast ensemble hebt. Dat je, dat je, een, dat je weer een familie wordt eigenlijk. Want je was een familie. Ja, maar dat, ik, dat voelt ook heel erg... alsof ik die familie heb. Ik bedoel, de, de andere familie, zeg maar. Ja. Uh, ja. Die heb ik. Die heb ik um, al jaren. En natuurlijk... Uh, nou ja, ik heb al tien jaar lang het ja, Kamermuziekfestival in Utrecht... waar die familie ook uh, steeds samenkomt. En, uh, en niet alleen daar. We hebben ook andere projecten natuurlijk door het seizoen heen. Uh, maar orkesten waar ik terugkom... Som, sommige van die orkesten voelen ook als familie. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is echt gewoon die... waar... waar, waar... Ja, die liefde voor, voor het muziceren. Ik bedoel, als je dat voelt, dat, dat iedereen is er op dezelfde manier. Iedereen, iedereen wil daar het beste geven. Dan mm -hmm. is dat toch, ja, dat is toch geweldig. Zo zou het altijd moeten zijn. En zo is het gelukkig vaak ook wel. Maar als je meer tijd hebt, ja. Maar dit is de prijs die je betaalt als solist. Zo is het toch eigenlijk, hè, gewoon. Ja, nou dus, ja. Of een prijs, ja. Dat, dat, dat, dat is, het, ja. dat is ook een kant van dat vak. Ja, zolang het maar niet, uh, zolang het maar niet steeds verder die kant op gaat, nog minder en nog minder. Weet je? Dat, Wat dat, bedoel je dan? Nou ja, nog minder tijd voor dingen hebben. Dat vind ik wel uh, Jij bent moeilijk. op dat punt geweest van nog minder tijd. Hè? Er is een ja, tijd ja. geweest die, toen Paul Cohen die documentaire draaide. Toen, daarna ben je volledig ingestort. <lacht> <lacht> <lacht> volledig? <lacht> volledig. Ja. Ja, dat weten wij opeens <lacht> ja. ook allemaal. Weet je wel, wij kennen elkaar niet eens. Maar ik weet ja. dat dan al. <lacht> dat is eigenlijk heel raar. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk is dat <lacht> toch heel raar? Ja. Dat, ja, dat wij leuk. allemaal over jouw burn-out praten terwijl we jou helemaal niet persoonlijk kennen. Maar goed, anyway, daarna. Hè, toen, maar toen, toen deed je 200 concerten per jaar en je vloog van hot naar haar. Je zat in Australië, je zat in mm. Berlijn... en je zat in ja. Japan. In je, je... Nou, daar zit ik gelukkig nog steeds. Maar ietsje minder frequent. Maar inderdaad, ja, als ik naar mijn agenda kijk... Dan, dan, dan, en als ik die plan, dan zorg ik gewoon... dat daar geen hele rare reizen meer in zitten. Inderdaad, dat ik van Australië naar... via Boston naar weet ik veel waar ga. Ik bedoel, het moet echt gewoon tijd zijn... om, om ook gewoon een leven thuis te hebben. En uh, tijd om... Ook gewoon om te studeren ook wel. Maar ook om andere dingen te doen. Een beetje ja. los te laten. Een beetje, ja, gewoon, ja. Kon je in dat vliegende leven van 200 concerten per jaar... Ja, 200 was wel overdreven ja, dat, hoor. Dat <laughs> was toen wel. Ik, ja. denk dat je nu, ik denk dat je het nu probeert te vergeten. Nee, nee oh nee. Oh, vergeten zal ik het nooit. Ik probeer het ook niet uh, uit te gummen of zo die tijd. Ik uh, ben ook blij dat ik er doorheen ben gegaan. Maar... maar uh, 200 concerten, dat, volgens mij is dat heel erg overdreven. Maar... We gaan niet vechten over een getal. Ja, maar in ieder geval veel concerten. De hele wereld overvliegen. Voor een orkest komen te staan. Een perfectionist zijn. En een perfect geluid. Een perfecte uitvoering willen mm. laten horen. Mm. Uh, dat, dat is een enorme uh, beproeving. Ja. Kon je daarin, had je daar zelf een beetje de regie in eigenlijk? Hoe je klonk... Wat je wilde, hoe je wilde, het klankideaal. Ja, ik denk dat, dat ik daar altijd wel de regie in heb gehad. Ik bedoel, ik weet, uh, ik weet hoe ik muziek wil maken, hoe ik muziek ervaar, wat ik. Dat, uh, uh, dat is er altijd. Ja, en er is ook niks, er is ook niks, niks veranderd. En natuurlijk, je, je zoekt, je blijft altijd zoeken en je blijft altijd uh, met bepaalde dingen soms worstelen. En, uh, uh, nee, maar dat. Uh, ik, ik, ik hou van muziek maken. En, ik, en dat, dat. Nee, dat, dat was altijd duidelijk. Dat is gewoon, ik, ik weet wat ik wil. Gaat uh, dat eigenlijk te omschrijven wat je wilt? Nee, dat ga ik helemaal niet proberen, volgens mij. Want uh, dan gaat het kapot. Nou, dat is natuurlijk altijd het, het risico... dat als ik hier iets probeer te zeggen over een bepaalde compositie... of over een gevoel wat ik ergens bij heb... dan ja, ja, ja. is het al kapot, omdat ik daar niet in ja, niet Omdat in de woorden te ja. kort schieten. Ja, ja. ja. ja dat, dat klinkt altijd zo cliché, maar zo voelt het natuurlijk, ja. Als jij daar staat, weet jij precies wat je wil? Weet je precies welk geluid je wil? Weet je precies wat uh... je klankideaal is? Ja, maar dat is natuurlijk, daar studeer je ook voor. Dat, uh, het, is, het is niet altijd zo dat ik, het, dat ik het precies weet. Maar dan kom je daar uiteindelijk, omdat je ja, daarmee bezig bent, kom je daarop uit. Maar het is wel absoluut een, uh, altijd wel een... Uh, ja, heel intuïtief geweest, mijn uh -huh. manier van, van muziceren. Uh -huh. uh, maar ik wil niet zeggen dat ik altijd precies weet wat ik... Um, ja, dat zei ik net. Ik weet precies wat ik wil. Maar <laughs> ik denk dat ik het weet. Of ik denk dat ik... Of ik kom, ik, ik kom er niet. Maar ik weet waar ik eigenlijk wil komen. Ook al weet ik het misschien niet. Maar ik weet dat ik er niet ben. Dus dan weet ik waar ik eigenlijk heen wil. Dus je, je <laughs> weet eigenlijk heel goed wanneer het wel en niet goed genoeg is. Dat sowieso. Ja, ja. want jij bent gewoon de meest kritische <laughs> op, je, op je eigen werk. Nou ja, dat... uh, kritisch moet je absoluut zijn. Dat, ja, maar uh... hoe leuk is het? Ontzettend leuk. Ik denk, er zijn, er zijn twee dingen. Um, er zijn uh, live concerten en er zijn opnames. Mm -hmm. En ik denk, vooral met opnames, dat ik het heel erg moeilijk vind... om iets los te laten en te accepteren. Um, objectief te zijn. Uh, omdat het er gewoon voor altijd zal zijn. Uh, live concerten, nou ja, tegenwoordig... Is er, niet, ja, is er bijna geen, geen moment... dat je gewoon alleen maar voor die 2000 mensen... of hoeveel dan ook in de zaal staat te spelen. Want er is altijd wel live streaming of dit yeah, of dat. Yeah. <laughs> um, maar dan nog. Je weet, het is een concert. Het is een momentopname. Maar dan die cd... Ja, dat, dat vind ik heel Het kan erg nooit meer manierlijk. over als het er één keer op oh ja, He? Er zijn mensen die be, ja, bepaalde werken natuurlijk na tien jaar of na twintig jaar nog een keer doen. Maar toch, dan nog zal die eerste opname zal ja. er zijn. En, zo, en ik vind dat heel moeilijk omdat, om dat te accepteren hoe een opname op dat moment is. En is het wel. Ja, nee, goed. Op jouw jou, jou, uh, website staat dit album is opgenomen in volle studio kwaliteit. Bach voor het digitale tijdperk. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel ik daarmee? Ja, het staat Heb op jouw website. <lacht> <lacht> Pag voor het digitale tijdperk. Het staat er. Oké, okay, nou dan moet ik, eens, moet ik eens naar kijken. Ga eens gewoon een keer naar je eigen website. Nou ja, website Best leuk. Die website die staat volgens mij sinds een week uh, online. Het oh. is een oh. nieuwe website. Ik heb er, maar dat je kent hem nog kijken. niet uit je hoofd. Maar begrijp je wel wat er bedoeld wordt? In volle studio kwaliteit, Bach voor het digitale tijdperk? Of moet ik nu contact opnemen met iemand anders? Ik ben helemaal niet zo van al dat uh, digitale tijdperk. Ik ben daar niet zo'n uh, enorme connoisseur in. Maar, uh, Hoe uh, heb je het opgenomen? Ik ga de vraag anders stellen. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, het is, ik bedoel, de, de opnamekwaliteit is natuurlijk... Geweldig, want we hebben altijd een super uh, uh, sound engineer en hele goede mensen die daar... Uh, maar ook dat, ik had er toevallig gisteren een gesprek over met iemand, uh, maar ik, ik weet er eigenlijk van de hele technische kant weet ik niet genoeg. Ik ga heel erg, als die stomme klassieke muzikus, ga ik op mijn oren af. Ik yeah. zit in de studio tijdens de opname, of ik bedoel... Je speelt een werk, een deel, een aantal keren. En je gaat luisteren. Ben ik tevreden met het geluid? Ben ik tevreden met, nou ja, met alles? Ik bedoel, uh, uh, en dan luister ik. Ja, ik luister echt gewoon uh, met mijn oren. Niet, op, niet technisch, maar ik vind dat dit uh, te droog is of te dichtbij of te, dat, dat soort. Ja, ja, termen gebruik ik dan ja. inderdaad. En dan <laughs> ja. weten ze wel wat je bedoelt. Dan weten zij waar, waar ik heen wil. En daar komen we dan ook uh, daar komen we dan wat op Want We gaan nu luisteren bijvoorbeeld naar de Sonate voor Klaver Symbol en Viool nummer 3 in E-major. Met Jan Jansen, dat is je vader, ja. op ja. Klaver Symbol. Dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ik vind het ook een prachtig. Dat deel van de cd vind ik prachtig. Ja, het is verstild het is... Ja. Het, ja. het, het, het raakt diep, die muziek. Het is muziek. heel intiem. Het ja, is natuurlijk het is... ook opeens echt alleen maar klaarversymbol ja. en, uh, en viool ja. Ze zijn echt met z'n tweeën daar. Ja. En, en dan gaan we... Nu horen we een opname, die is de goedkeuring van Janine Janssen doorgekomen natuurlijk. <laughs> maar is dit dan bijvoorbeeld iets waar je dan echt... Uh, ja, daar zitten jullie dan naar te luisteren en dan zeg je van... Uh, dat hele opnameproces en dat na, daarna luisteren en, en dat, oh, dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Het is moeilijk om daar dan echt objectief van te kunnen genieten. Daar ben ik ook. Ik, ik denk dat van alle opnames die ik tot nu toe heb gedaan, ik heb niks teruggeluisterd. Nadat het, zeg maar. Ja, de cd er, er is. Dus dit is voor mij nou oh, ook uh, durf je eigenlijk... durf dit aan. <laughs> ja, nou ja, gewoon... ik durf het aan. Moet dus ik, ik, ik, zal ik de technicus nog vragen om een koptelefoon te brengen... of vind je het fijn dat je een nee, beetje afstand ik tot kan. het geluid neemt? Ja. Ik vind het prachtig. We gaan ja. luisteren. MUZIEK Daggio ma non tanto van Johan Sebastian Bach uit de Sonate voor Klaversimbel en viool nummer 3 in E-major met Jan Jansen op de Klaversimbel. Dat is de vader van violist Janine Jansen. Hij is veel te horen op deze cd in een aantal prachtige... Nou ja, u heeft het thuis zelf gehoord. Ik neem aan dat u gewoon met tranen over de wangen heeft lopen. Als dat niet het geval is, dan moet u zich toch nog eens een keer goed achter de oren krabben, want <lacht> dit is van een grote ontroering. Maar ik zit hier dus naast Janine Jansen zelf, die dat Natuurlijk, weer helemaal niet gewoon, gewoon kan aanluisteren, dit meeste werkje. Nou ja, Wat hoor jij? Is, Wat heb je gehoord? Het is, uh, het is een prachtig stuk. En uh, uh, het, is, het is voor mij op dit moment natuurlijk gewoon nog zo dat ik, we hebben de opname in juni gemaakt. Ik ben tot eind, nou ja, eind augustus kreeg ik uh, ja, de. de, de de edit zeg yeah, maar yeah. De, de banden, horen, de, tapes. de de tapes ja, ja en dan uh, ja dan ben je daar zo mee bezig tot, uh, tot eind augustus dat dat je ja ik kan ik kan het nu even niet horen zo voelt het. <lacht> maar het is wel als ik ja dit is wel een heel erg mooi en een heel heel intiem deel en en het, het straalt zoveel, zoveel rust uit. Mm -hmm. Het is voor mij gewoon dat als ik dit hoor dan ja dan dan dan ik misschien dat ik ook weer een beetje terug ben bij de opname en dat ik die tijd daar en dat ik weet waar ik misschien met welke dingen waar ik zocht of waar ik uh, mee ja. Ja, is is, is is dat is dat uh, dat kritisch luisteren naar jezelf geldt dat dan ook voor iedereen die op zo'n opname meedoet bijvoorbeeld je eigen vader uh, dat dat zal ongetwijfeld ik denk uh, nou ja, als ik, als ik zie wat, wat ik aan opmerkingen heb en hij... dan denk ik dat ik misschien uh, ja, net iets... Ja, Laat wat, maar raden. Jij honderd, hij één. Nou ja, goed, maar zo, ik, ik weet gewoon dat ik... Uh, ja, misschien dat misschien dat... Is het een milde af... gezel of ben je keihard eigenlijk in je commentaar? Ik vrees het laatste. hè? Ja, maar, maar dan nog, als ik dan denk van... Uh, uh, dan heb ik een commentaar en mijn vader zegt of nou ja, iemand anders aan wie ik dat zeg. van Ja, maar dat, nou ja, dat hoor ik niet. Of dat stoort mij niet. Ja, dat, dat kan best. Maar jou wel. Maar wel. <lacht> en misschien maar dat ik anders dat over niet doen. zal horen. Maar ja, ik vind dat... dat ja, ik, ik moet er uiteindelijk toch mee... Ja. Leven. Nee, maar goed, misschien is het ook een, precies het onderdeel van je, van je, van je succes. Van, van je ja. kwaliteit. Dat je zo streng bent voor jezelf en, je, en, de, en de mensen om je heen. Ja, tuurlijk. Aan de ene kant wel, maar je kunt misschien ook... Misschien kan je ook te ver gaan. Ik weet, ik weet, ja, ik Jij weet zelf niet. of je te ver gaat. Ja. Je vindt van wel, hè? Je nou, zit... nee, nee ik, denk het, ik denk het natuurlijk niet. <lacht> <lacht> <lacht> maar... Um... Nou ja, het is ja. een beetje... Eigenlijk is het wel interessant, omdat... Vroeger zei je altijd over jezelf... Ik ben veel te aardig voor mijn omgeving. Mm. Uh, maar je moet eigenlijk dus... Ja. Als je het wil hebben zoals jij het wil hebben... Ja. Moet je eigenlijk best streng zijn. Voor jezelf en voor je omgeving. Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat ik dan uiteindelijk toch... Het meer... Ja, op mezelf... Uh, ja, moet ik dat zeggen? Ik, ik, ja. Je trekt het falen naar jezelf toe. Dan. Nou, ik voel me wel, ik voel me wel verantwoordelijk voor, voor iedereen in dit geval. Ja. Uiteindelijk ben ik, ben ik wel degene. Ik bedoel, ik heb het ensemble zo bij elkaar uh, gezocht. En ja. Ik, ik, ja, zo voelt dat natuurlijk ja, wel. Ik ben uiteindelijk, ja, we werken niet met een dirigent. Ik ben echt degene die dan ook de, de repetities leidt. En natuurlijk, we zijn wel een ensemble waar iedereen dingen inbrengt. Het is wel, uh, maar ja, uiteindelijk. Voelt dat wel zo. Dat... Je ja. Ja. Ja. vindt ja. het zelf een beetje raar, geloof nee, ik? Of... Nee, nee, eigenlijk vind ik het helemaal niet raar. Maar misschien dat ik me... Ja... Misschien dat ik denk dat andere mensen dat raar helemaal. vinden. Nee, nou ja, goed. Ik bedoel, Moet er meer vrouwen uh... op de box staan, zou nou. ik zeggen. <laughs> met, dit, met, met deze cd ga je ongetwijfeld een groot publiek bereiken. Het is Bach. Het is Janine Jansen. Het is een zeer gevarieerde gevarieerde plaatsen uh, geworden. Mm. Het zijn geliefde... En, en toegankelijke stukken. Hoe belangrijk is, is voor jou... dat je weet... dat je weet dat je eigenlijk nu een groot publiek hebt... wat, wat ja, ja. deze cd gaat omarmen? Dat... Dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Dat we, dat zo, ja, zo vanzelfsprekend vind ik dat althans niet. Ik bedoel, nee. je kunt wel denken, ja, Bach is natuurlijk een, een componist waar veel mensen uh, van houden. Uh, en twee van de vioolconcerten zijn echt. Ik bedoel, die, ja. Als mensen Bach kennen, dan, dan kennen is waarschijnlijk, ken je waarschijnlijk ja. dat E-groot en A-kleinconcert wel. Um, maar die sonates, die twee sonates die ik met mijn vader opneem... die worden niet vaak gespeeld. En dat vind ik ook altijd toch wel weer leuk... om die combinatie te maken van nou ja, bekender en herkenbaar repertoire... en iets wat, ja, wat nog niet zo, uh, nog niet zo uh, bekend is misschien bij het, bij het grote publiek. En... Om de mix te geven van, ja. van, van, van, van groots en wat we allemaal mee kunnen neurien En tegelijkertijd ja, uh, iets nieuws meegeven. Ja. En ik wil niet zeggen, ik bedoel, natuurlijk, deze sonaten worden wel gespeeld. Het is geen ontdekking of zo. Maar toch, ik bedoel, ook als je het vergelijkt met, met nou ja, heel veel andere werken van Bach. Het zijn gewoon, ja... Ja, het wordt niet zo vaak nee. uh, gedaan. Wij spraken met jouw collega-violiste Lisa Versteman. En zij zei... Janine's doorbraak kwam heel vroeg. Ze heeft natuurlijk duidelijke voorkeuren voor wat ze spelen wil... maar moest concessies doen door de platenmaatschappij. Natuurlijk moest ze dat vooral in het begin doen. Het grote voordeel daarvan is dat ze nu kan genieten... nu ze naam heeft gemaakt en vrijheid heeft gekregen. Ze heeft nu de ruimte minder bekende stukken te spelen. Britain is daarvan een voorbeeld. Mm -hmm. Want... Vivaldi is music for the millions. Ja, ja natuurlijk. Nee, is dat de gang, je, de gang hoe dat gegaan is? En... Uh, ja, nee, daar heeft ze op zich natuurlijk wel, uh, wel gelijk in. Dat uh, in het begin, mijn eerste CD was inderdaad werken. Nou ja, de, de kortere werkjes die, die iedereen kent. Die iedereen, kent, en die graag wel, horen, iedereen wel heeft opgenomen. Ja. En uh, dat klopt. Maar ik denk, en als ik nu terugdenk aan die tijd toen ik het contract bij DECA kreeg... ik wilde het violconcert van Britain opnemen. Dat was mijn grote, grote wens. Dus ik was natuurlijk in het begin best wel een beetje... ja, verbolgen dat dat, niet, dat, dat het niet ging worden. Aan de andere kant, toen ik dat een aantal jaren later wel deed... Bedoel, het, eigenlijk is dat pad natuurlijk wel uh, uh, ja, het, het goede. Want je moet uh, als ik dat meteen had gedaan... Ja, dan hadden misschien ook niet zoveel mensen die opname van Britain ja, Dus je, bijna de inzien vind je deze Ik vind gang, het absoluut, absoluut goed. Want Lisa Versman zelf is natuurlijk iemand die, die eigenlijk van meet af aan... voor een veel eigenzinniger of grilliger uh, repertoirekeuze uh, is gegaan. Waardoor... Uh, Misschien speelt dat ook een rol in, in, in haar bekendheid. Ik opper maar wat. Ja, ja, ik weet niet. Het voelt voor mij ook omdat je de, de vierjarige tijden noemde, Vivaldi. Dat was wel echt mijn wens om dat te doen. Dus, uh, dat is geen concessie of ik, geen artistieke ik, nou, gelukkig, knieval. Gelukkig heb ik van geen van de opnamen ooit het gevoel gehad... Dit is een. ik doe een concessie. Uh -huh. uh, misschien dat, nou ja, wat ik net zei, de volgorde niet mijn, uh, mijn eerste keus was geweest, maar, maar uh, nee, absoluut. En, en nu heb ik natuurlijk veel meer vrijheid om te zeggen... ik wil die twee sonaten van Bach erbij, ook al, ja. Uh, dat is, ja. En dat is ook mooi, maar... Wordt dat becommentarieerd als je, je zo'n keus maakt? Door de plaatsmaatschappij? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar nu is dat commentaar meestal niet <lacht> negatief. Um, nee, nee, ze ja, staan. Ze hebben er... gewoon een lekker goudkippetje in nee, huis, natuurlijk. Ja, nee, maar ik, ze laten. Ik bedoel, het is wel. Uh, ze laten me wel echt doen wat ik wil doen. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Dat is die vrijheid en, waar Lisa het over had. Ja, en, en een ander ding uh, is natuurlijk ook dat. En zo heeft het voor mij ook altijd gevoeld. Het is natuurlijk heel fijn om elk jaar een opname te kunnen maken. Maar dat is natuurlijk maar een klein gedeelte van wat ik doe het hele seizoen. Ja. En uh, al die jaren, ook toen ik de, al die vierjarige tijden opnam... speelde ik ook, nou ja, Britain Violl Concert of Hartman of uh, Schulhof noem, noem het maar op. Dus niet alleen maar uh, Music for the Millions. Nee. Uh, en ik denk dat dat soms misschien... Uh, nou ja, ja, kijk, jij bent nu hier. En je hebt nu eigenlijk de mogelijkheid om het, om het beeld te corrigeren. We hebben natuurlijk allemaal die documentaire gezien mm. van, van, van Paul Cohen. En uh, dat op een bepaalde manier zat er ook wel iets ontluisterends aan. Mm. Dat, uh, daar werd gewoon gezegd... het gaat mij erom om Janine Jansen zoveel, ja. zoveel mogelijk te verschippen. Ja. Daar ja. heb ik s'nachts in bed toch nog wel even over nagedacht ja. hoe dat eruit ziet. Het werd ook gezegd, Janine Jansen, we gaan haar vermarkten. Ja. Uh, eigenlijk zijn twee mannen aan het, aan ja. het bepalen waar jij zelf bij zit... dat jij een ja. mannenvrouw bent. Ja. Oftewel dat mannen jouw ja. Ja, cd gaan ja. komen. Ja. Nou ja, laat ik even één scène laten horen... Okay. Oh we gaan hier gewoon in, met z'n tweeën. Ja. Ik hou je hand vast. Yes, prima. Waar staat Janine voor? Nou, die staat voor goede wij, die staat voor goede dingen in het leven. Die staat voor, die houdt niet van uh, klimmen, maar die houdt van wandelen in de bergen. Nou, het is heel leuk, toen heel veel mensen. Het is een beetje onderbelicht, misschien iets minder hip, maar het is daardoor je weer juist hipper als we dat juist gaan doen. Ja, ja maar volgens mij. Dus misschien en, en, column van de bekende Nederlander, moeten we Ivo niet in het, Zeker, het blad? Zeker, we moeten Paul de Leeuw, daar kan je natuurlijk. Paul dat is, de Leeuw? graag in het blad over, over klassieke muziek. Ja, Paul over. de Leeuw en Paul Witteman de twee Paul Paulen, Witteman. heel leuk. Paul Door is een toegevoegde ja. waarde. Uh, ja. Paul en Witteman is een toegevoegde waarde. Voor het blad ja. is het heel belangrijk dat we de Wereld Draait Door zitten. Ja. Is dat zeker? Is zeker. Wie zegt dat? Matthijs is een persoonlijk grote fan van Janine. Nou, Matthijs moet in het blad natuurlijk. dat Matthijs moet in het blad. Uh, als, als we Victor en Rolf bijvoorbeeld zouden benaderen. Mm -hmm. zo die twee gekke mannetjes. Met, met, dat zijn natuurlijk toch net als jij, zeg maar. een groot Nederlands exportproduct. Op het gebied van mode zijn zij dat. Dus shopping, je moet, je moet shopping hebben van Genier. Het is een lifestyle-ding, toch? Maar hebben we Genier daar zelf bij nodig? Met nee, Helemaal af. niet. Alleen, het moet wel mee, we moeten gewoon. Hè, we komen met voorstellen. Je moet het wel mee eens natuurlijk. Ja. Als je het lelijk vindt, is het niet goed. Maar. Uh, Parfums. Het <lacht> is een stukje cabaret. Ja, maar ja, god, het is, ik moet ja. zeggen dat ik het wel heel grappig vind. Nee, Horen. Hebben we daar Janine zelf bij nodig? Dat is wel de cruciale dat is de, vraag. Ja, daar draait het om in dit fragment. Maar goed, we hadden Janine. Ja. Dat, maar je hebt dat natuurlijk zelf ja. ook teruggezien, ooit, een, een zeker moment. Nou ja, ja. niet op zo'n heel goed moment. <lacht> op het moment dat je eigenlijk ja, toch al op de grond zat. Ja, precies. Uh, ja. Maar hoe, hoe was dat om, om te zien Ja, dat het dus Janine Jansen, ja. de, de virtuose violist, en dat mm. ben je, dus daar hoeven we helemaal niet over te reden twisten. Uh. Maar ook uh, het shippingproduct ja. waar een parfum aan gehangen wordt. Ja, um, ja nou ja, goed, dat heeft, dat heeft natuurlijk twee, twee kanten. Aan de ene kant, um, ja, natuurlijk als ik dit nu hoor, dan ik, ik kan er, ik er om lachen. natuurlijk kan ik er eigenlijk ook ja, om huilen. Maar um, toen ik dit zag, toen zat ik natuurlijk zo met mezelf in de knoop dat ik hoorde dit allemaal wel en natuurlijk maakte het dat allemaal niet veel leuker om zoiets even te zien hoe je leven dan hoe dat zeg maar je wordt voorgehouden van ja dit zo zo wordt jij geleefd of zo yeah. wordt zo yeah. is jouw leven. Maar ja zo u, uiteindelijk was dat nou niet zo boeiend voor mij op dat moment. Je ja, had veel andere. Wel, ja, grotere, wel, hogere ja, bergen misschien die je. Als moest. Ik, misschien als ik als er nu een documentaire uit zou komen, waar ik dit in zou horen. En waar ik zeg maar nu. Ja, hoe ik nu in mijn vel zit en gewoon in het leven sta. dat ik dan echt uit mijn vel was gesprongen. Of waarschijnlijk gewoon al tijdens zo'n gesprek had gezegd van. hé, hey, jongens. Leuk dat jullie hier over mij... maar mag ik nu zeggen wat ik wil? Wat ja. grenzen bewaken dat hoop ik, heet uh, dat. Dat hoop ik uh, althans uh, wel. En ik denk, ik bedoel, absoluut, daar heb ik wel van, van geleerd. Aan het begin van de uitzending hebben we de Queen of Download hebben we begraven. Ja. Uh, we zouden ervoor kunnen kiezen om deze laatste vijf minuten te gebruiken... om, om, om, om die burn-out die in elk artikel en nu ook in dit gesprek weer voorbij komt. Heb je kom. de Telegraaf gelezen. Is het weer zo vandaag? Nee, oh. nee maar uh, met Eva Jinek. Die, uh, die vroeg mij aan het eind... Uh, van ons gesprek van wat is de grootste misvatting over jou. En, en ik kon nee, ik kon, Ik kon niet duidelijk uh, uh, ja, op, op iets komen. Maar toen zei ik, nou ja, misschien juist... Dat, altijd maar dat gepraat over die burn-out. Ja. Dat ik dat leuk zou vinden. Of dat ik dat altijd maar wil. Dat is de grootste misvatting. Ja, en dat ja. heeft ze ook dus die gaan heel we duidelijk zo. Die <laughs> precies. Gaan we dan, ik heb die Telegraaf niet gelezen. Dat nou, moet ja. ik wel zeggen. Maar ik, ik ben er wel voor om dat uh, te begraven. Om, maar ook omdat... Um, jij zegt zelf... ik ben eigenlijk in een heel ander leven uh, aangekomen. Ja. Hoe ziet jouw leven er nu uit? Nou ja, ik bedoel, een heel ander leven. Ik bedoel, gelukkig is een hoop van dat leven nog hetzelfde. En mijn, uh, ja, hoe ik in de muziek sta... en, en het, uh, ja, mijn liefde voor de muziek... en hoe ik me daaraan geef, dat is... maar de balans is gewoon veel beter. Mm -hmm. En ik denk dat ik gewoon duidelijker, duidelijker weet wat mijn grenzen zijn. En ja, wat, wat, wat belangrijk is voor mij. En Toen zat je heel veel alleen in een taxi, vliegtuig, trein... Ja. noem maar op, heel veel alleen. Ja, dat vind ik nog steeds wel vaak als ik op reis ben. Ja. Maar uh, dat, dat gereis is minder. Ik ben ook gewoon... Ja, oké, okay, nu is een paar maanden vrij uh, intensief... maar dan uh, in november heb ik gewoon even drie weken gewoon... Nou ja, vrij. Ik bedoel, ik moet natuurlijk ook studeren en andere dingen voorbereiden. Maar ik ben op één plek. Ik ben thuis. gewoon thuis. En die momenten, dat, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, Zie je dat tevoren. ook langzaam, maar zeker wat dat betreft, ook echt goed veranderen voor jezelf? Uh, ja. wat, kan dat, zo'n carrière als wat jij hebt, een groot solist, wereldwijd. Ja. Maar je wil ook een privéleven. Je ja. bent met een man getrouwd met wie je gelukkig bent ja. en wilt blijven? Ja. Uh. <laughs> Misschien ja. wil je ooit nog een gezin, bijvoorbeeld. Ja, ja. natuurlijk. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die, die, die spelen. En, uh, um... Moet je daar contact op nemen met, met de brandmanager van je platenmaatschappij... <laughs> of je manager überhaupt? Nee hoor. Ik denk als dat zover zo zou komen... Dan, dan zullen ze dat <laughs> dan <laughs> dan merk ze wel, wel. Ja. Nee, um, Nee, maar goed. Um, ik denk... Uh, ik, ik denk dat voor iedereen is het, is het anders. Er zijn, ik bedoel, ik ken genoeg muzici... Uh, die het juist nodig hebben om continu on the road te zijn... Ja. en altijd maar door te ja. blijven gaan. Omdat, en dat herken ik ook wel in mezelf. Dat het is natuurlijk wel soms om die focus te hebben... en gewoon... Weet je, je bent, ja... Uh, gedreven ben je. Ja, gedreven. En, je, en, en uh, er zijn geen hele grote schommelingen. Ik bedoel, je bent bezig met concerten. Je bent een soort, soort van on high. Ja. En dat is natuurlijk makkelijk... Aan de ene kant makkelijk om daar te blijven en niet thuis te komen en min of meer... ja en dan weer jezelf... Uh, op het is de... ook adrenaline dus. Het is ja, ook een vorm absoluut. van verslavend. Eigenlijk wel. Nou ja, Daar kwam ik toen denk ik wel, wel achter. Ja. Dat het natuurlijk ook een soort van... verslaving is. En dat toch? je geestelijk en fysiek... Uh, ja. af moet kicken. Maar ik denk dat het voor iedereen anders werkt. En als ik nu denk... gaat als je vraagt, gaat dit wel voor een carrière? Ik bedoel, kan, kan je dat wel... ook een familie hebben en daarnaast? Ja. Ik denk eerlijk gezegd... voor mij dat het ontzettend belangrijk is dat ik dat heb. Ik bedoel, ik heb het nu niet per se over of ik een gezin heb... maar nee. die tijd bij mijn man en familie en vrienden... Dat er weer een privéleven dat er, is. En, dat die balans er is en die balans die, die bij mij werkt. Gewoon meer in evenwicht. Ja. En wordt je muziek daar eigenlijk anders van? Denk dat, nou, dat denk, ik, dat denk ik uiteindelijk wel. Ik bedoel, ja, is, natuurlijk, ik, uh, ik maak op eenzelfde manier muziek... en ik en ben nog steeds net zo gedreven daarin. Maar het lijkt me als je meer energie hebt... en meer, uh, je gewoon ja, beter voelt... En, en ook meer tijd hebt om, om met bepaalde werken... ook als je er weer voor de zoveelste keer bij terugkomt. Natuurlijk is dat... Uh, ja, dat er, er, er groeit, dat er groeit het stuk van, maar er groeit een mens van, gewoon ja. van tijd tot ja, ja. nadenken. Je gaat uh, spelen op 1 november, maar er is net 2 november bijgekomen... in de Geertkerk in Utrecht. Dat is een verrassingsconcert. Ja. Dat werd, geloof ik, aangekondigd en binnen vijf minuten was het helemaal uitverkocht. Dus er is gewoon nu een ja. tweede concert ja. aan vastgeplakt. In december ga je toeren, grootschalige tour met je vader, je broer en het hele ensemble. Ja. Ja. En uh, je album is vanaf 11 oktober in de winkel. Nou, nu hebben we alle dienstmededelingen gedaan. En ja. je zit gewoon bij Matthijs, hè? Vrijdag bij ja, De Wereld Door. Dus daar is helemaal, wat dat betreft dan weer helemaal niks veranderd. We zijn nog net zo'n goede. Even niet. Nu even niet. Ja. Leuk. Jij gaat aan je tegel werken, hoop ik. Je mag er oh iets nee, op gaan schrijven. Ja. Dan ga ik vertellen dat hierna het programma twee dingen komt. En ja, dat kan bijna niet anders. Nou, Eén is natuurlijk Jan Slachter te gast over de manifestatie vanmiddag op het Malieveld, waar 3000 man stond om te demonstreren tegen de aangekondigde bezuinigingen. En een petitie werd aangeboden van 261.000 handtekeningen aan staatssecretaris Dekker. En het gaat natuurlijk allemaal over de bezuinigingen in de omroep. 15 seconden, Janine Jansen. Die prachtig Bach speelt, de concerto's. Wat ga je er opschrijven? Heb ik 15 seconden nu voor de tegel. Oh jee, maar dat overvalt me heel erg. Is dat de tekst? <lacht> uh, geen dag zonder Bach. Nee. Dank mevrouw Jansen. Dit was aflevering 2709. Morgen praten wij met schrijver Ian Buruma... over zijn fascinerende nieuwe boek 1945. Biografie van een jaar. Tot dan.